Middernacht, het begin van woensdag 13 april. Marian Koekoek met het NOS-journaal. Rond het ziekenhuis waar de Egyptische oud-president Mubarak ligt... hebben tegenstanders van de vertrokken president zich vanavond verzameld. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij berecht wordt. Het ziekenhuis in de badplaats Sharm el-Sheikh wordt zwaar bewaakt door veiligheidsdiensten. Toch kwam het kort tot schermutselingen tussen demonstranten en aanhangers van Mubarak... De 82-jarige Mubarak werd de afgelopen dag verhoord op verdenking van corruptie en machtsmisbruik. Tijdens dat verhoor heeft hij hartklachten gekregen. Berichten over zijn gezondheid spreken elkaar tegen. De minister van Justitie zegt dat het verhoor verder is gegaan in het ziekenhuis. Anderen zeggen dat Mubarak op de intensive care ligt. In het noorden van Spanje zijn twee mannen aangehouden... die verdacht worden van lidmaatschap van de Baskische terreurbeweging ETA... Er is een grote hoeveelheid materiaal voor explosieven in beslag genomen, zoals chemische stoffen en ontstekers. Ook zijn er ETA-documenten gevonden. De arrestatie komt enkele dagen na een vuurgevecht in Frankrijk, waarbij een Franse politieman gewond raakte. Ook toen werden twee ETA-verdachten aangehouden. Minister De Jager denkt dat er ruim 1 miljard euro te kunnen krijgen uit bezittingen van de failliete IJslandse bank Icesave, vooral door de verkoop van grond en gebouwen. Daarmee zou het grootste deel van de IJslandse schuld zijn afgelost. Nederland wil in totaal 1,3 miljard euro terug van IJsland. Maar de IJslandse bevolking zei zaterdag in een referendum opnieuw nee tegen een terugbetalingsregeling. In Ivoorkust hebben generaals die oud-president Bakbo bleven steunen gesworen aan president Ouattara. Bakbo werd gisteren gevangen genomen. Zijn chefstaf heeft nu alle militairen en agenten opgeroepen Ouattara te steunen. Volgens het VN Mensenrechtenkantoor in Genève zijn veel militairen van Bakbo al, al opgepakt. Het is onduidelijk waar ze zijn en hoe ze worden behandeld. Dan nog het weer vannacht helder en 2 tot 5 graden. Morgen zon, maar ook stapelwolken en smiddags kans op een bui tot 10 tot 14 graden. Dit was het nos Journaal. NCRV, Casa Luna, Frank de Moche. Ik moest vanmorgen in Brabant zijn. Nog in de buurt van Utrecht dronk ik in de auto een waterflesje bijna leeg. Schroefde eh, zonder krachten, zette de doppen weer op. En genoot vooral van de rit naar het zuiden. Het was een groot feest om naar buiten te kijken. Prachtige zwarte wolken dreven in een blauwe hemel, fel verlicht door de zon. Maar wat ik wou zeggen is dat me nog iets opviel. Eenmaal aangekomen op de bestemming eh, pakte ik het drinkflesje weer en wat bleek... Het flesje was een klein beetje ingedeukt. Mijn gast is hoogleraar meteorologie Bert Holtslag. Bert, goede nacht, moet ik zeggen. Ja, goede nacht. Gaan we juf u zeggen, mijn hoogleraar is dat... Nou, wat mij betreft uh, mag jij wel juf zeggen. Juf? Of... Als ik ook met juf mag zeggen. Dat is een afspraak. Ja. Dat is een afspraak. Komende week opent het nieuwe atmosferisch observatorium... bij Wageningen de deuren. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. We gaan het uitgebreid hebben over wind. Um, en laten we even beginnen met dat malle flesje, want... Dat flesje draaide ik open en dan hoor je, pss, hoor je pss, ja. een beetje lucht inlopen. Is dit het ontstaan van de wind in, in het klein, wat ik meegemaakt heb? Nou, eigenlijk wel ja, want er liep dus de lucht van buiten het flesje naar binnen, omdat in het flesje zelf was ingedrukt, zeg je. Dus dat de luchtdruk in het flesje was lager. Waarschijnlijk omdat roosendaal waar je was, uh, waar je naartoe moest, hoger ligt dan heel uh, veel waar je vandaan komt. En uh, ja, dat drukt. En... Dus ongeveer 1 millibar per 8 meter hoogteverschil. En dat is best veel. En dat, uh, nou ja, op de... normaal is het 1000 millibar bij de grond gemiddeld. Dus dat is 1 millibar, uh, is niet heel erg veel, maar het telt wel een beetje aan. Je hoort het dus wel. Luchtdrukverschillen, dat soort van wind, daar gaan we straks uitgebreid over ja. hebben. Um, en het ontstaan van wind, en, en, en, en jouw vak waar van alles in beweegt en gebeurt. Daar gaan we het uitgebreid over hebben in dit uur van Luna. Ja. Laten we beginnen met het antwoordapparaat van gisteravond. Jurgen van den Berg heeft een boodschap voor jou achtergelaten. En die klinkt zo. Er is één nieuw bericht. Hé hey Frank, jij zit daar met onderzoeker Bert Holtslag... die alles weet van de turbulente atmosfeer. En uh, nou zag ik een prachtig filmpje met hem op onze Kazaluna-site. Uh, mensen moeten maar even kijken daarnaar. In ieder geval lijkt het op een zeker moment wel waterschapsheuvel daar. Dat zegt hij ook zelf. Ja. En ik vroeg me af, verstoren die flappenoren, want die schijnen van links naar rechts en van rechts naar links te gaan. Bert, experimenten niet daar in Wageningen. En zo ja, wat doet hij er aan om ze weg te jagen? Ik eh, wens jullie in ieder geval veel plezier samen en een mooi gesprek. ncv.nl/slash Kazeluna. Daar kun je het uh, filmpje op bekijken. Het filmpje uh, waar mijn gast Bert Hotslag te zien is in Wageningen. Um, en daar loopt, loopt een haas. Nou, er lopen er verschillende. En er lopen wat meerdere haven Volgens hazen mij op. een stuk of tien heb ik er wel gezien. Ja. En de cameravrouw had ze net op tijd ook in beeld. Uh, ik, ik moet zeggen, ik was zelf ook verrast. Dat, ik er, zo, dat er zoveel zaten. We um, zien dus die zin is, de, we zitten daar bij de ecologische hoofdstructuur. Zijn onder, die is afgeschaft van schatstel, Nou, er zijn dan nog de, de restanten ervan. Nou, volgens mij bestaat er nog steeds. En... Dat was trouwens ook een van de redenen waarom we daar graag wilden zitten. Omdat we het idee hadden van. Dat blijft dan voor eeuwigheid bestaan. Dus daar vindt voorlopig geen uh, woningbouw plaats. Of, uh, Mis. van maar. Nou, ik heb goede hoop dat dit toch wel een open gebied blijft. Met deze natuur. Voor zover ik weet hebben we nog geen last gehad van die beesten. Uh, maar we kunnen hebben... ze metingen verstoren? Meteorologische metingen verstoren? Nou ja, als ze zeg maar dicht bij die temperatuurmetingen gaan zitten die we doen. Op, tien, op dat filmpje zie je ook dat uh, we zelfs temperatuur meten... op 10 centimeter boven de grond. Kijk, als dat op een of andere manier interessant is voor die beesten... en ze gaan er aan knagen, dan... Uh, dan krijg je hele wonderlijke, wonderlijke. Ja, dan krijg je wonderlijke verschijnselen, denk En dan, ik. dan roepen dat de aarde opwarmt. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja precies. Ja. Het, uh, het nieuwe observatorium komt op een andere plek in Wageningen. Eh, uh, dat is de plek die te zien is. Uh, uh, uh, uh, waar moesten jullie weg? Nou, eigenlijk heeft... Uh, de, die plek waar we nu zitten, dat is bij de Haarweg. Dat, dat, dat wordt dus inderdaad uh, is dat nu, uh, wordt dat geschikt gemaakt voor uh, stadsuitbreiding. Daar komen nieuwe woningen te staan. Waar ook Wageningen groeit. Uh, vanwege de universiteit en allerlei in industrieën. Of dienstverlening die wordt aangetrokken. En de universiteit heeft die uh, gronden verkocht. Waaronder het Meesveld. Ja. Uh, toen we 30, 40 jaar geleden daar begonnen te meten... was het nog helemaal open terrein. Het ja, is dus karikatuur voor Nederland. Hè. Dus het begint met open terrein en het groeit langzamerhand dicht. En nu gaan we een paar kilometer verderop... aan de grens van Gelderland en we zitten. En ja. wat, wat gaan we ga dat ook anders meten? Met andere apparatuur, betere apparatuur aan de slag? Nou, ja, we hebben modernere spullen. Maar ook bij het, zeg maar het oude meetveld hadden we natuurlijk... altijd wel gemoderniseerd om de metingen te doen. Ehm... Um, we gaan daar een ja, soortgelijke meting doen... voor temperatuur, wind en vocht. Hè, wat, wat, je ook op, wat KNMI ook doet op andere locaties in Nederland. Maar wat we de, op het weerveld uh, uh, in Wageningen ook nog doen... is metingen in de bodem. Uh, van de temperatuur tot één meter diep in de bodem. Uh, omdat daar heel veel belangstelling voor bestaat in Wageningen... om te weten hoe die temperatuur verloopt. En ook hoe diep vorst... Bijvoorbeeld in de bodem komt. En wat is het belang van dat soort metingen? Nou, het, gegeven het feit dat het ook op andere plekken in Nederland gebeurt. Euh, nou, het belang van dat soort metingen is eigenlijk is toch heel simpel: meten is weten. En dat begint als dus een uh, oud gezegde. Ja, als, je het, uh, als je meet, en vooral als verschillende groepen en instituten metingen doen op hun eigen wijze, letterlijk, op een eigen manier, dan uh, leer je eigenlijk van de metingen die je zelf doet, maar ook van de verschillen. Met de metingen die anderen doen. En, en wat, wat, wat leer je dan precies? Nou, Bijvoorbeeld uh, uh, in het veld waar wij dan zitten. In het open veld. Dat is een karakteristiek voor midden-Nederland. Voor een open gebied. Redelijk. Ja, nou, laten we zeggen Nederlandse natuur. Hè, ecologische hoofdstructuur. Dat is weer heel wat anders dan als je metingen doet. Dicht bij een, een stad zoals Utrecht. Waar het KNMI bijvoorbeeld bij De beeld de metingen doet. Dat zal ook andere waarde geven. Dus die verschillen die vinden we interessant. Het zal wat hoger waarden geven. Als je dichter bij een stad zit, je, dat, ja. zal het dat, warmer zijn ja. dan, uh, ja. dan elders. Ja. Ja. Dat is, of even en dan even... meten we trouwens ook in Wageningen al. Tussen het oude en het nieuwe weerveld. Daar hebben we nu drie jaar lang, heeft Bertie Heusingveld, dat is een van mijn mensen in mijn groep, al metingen verricht. Dus op het bestaande weerveld. En dus ook op het nieuwe had hij als, ging hij stilzwijgend al metingen doen. En dan meet je dus ook uh, verschillen in temperatuur. Niet zozeer overdag, maar vooral s'nachts... En in de avonduren. En waarom vooral dan? Uh, omdat, uh, uh, zeg maar... Uh, de... nou, we denken dat de invloed van de stad... of van zelfs een stad als Wageningen... dan invloed heeft. Zeker als de wind over de stad komt. Hè, de warme pluim van de stad. Die dan de metingen uh, beïnvloedt. En dat zie je dus vooral uh, uh, in de nachtelijke uren. Omdat die warmte dan over een relatief dunne laag blijft uh, hangen. Maar voor die... mijn begrip, overdag verwarmt de zon... De aarde. de aarde, maar ook met name bakstenen gebouwen en, en ja. daken. Ja. En die stralen dan die warmte s'avonds weer uit. Is dat, dat wat. Ja, nou die warmte blijft dan in de stad hangen. Of in een dorp zelfs. En die, uh, uh, en die stenen, de huizen en uh, flats, die, die koelen niet zo snel af als de omgeving. Dus Z die warmte... zou wel maar de, de toegenomen, toegenomen uh, verstedelijking in de wereld uh, uh, een relatie kunnen spelen in de, de opwarmen van de aarde? Uh, nou, je bedoelt in de metingen of zelfs in de opwarming? Van de aarde? Nou, misschien beide. Ja, nou, ten eerste, de, o, laten we zeggen over de metingen. Dat zeg maar de, de verstoring, dat de, de urbanisatie, versterlijking invloed heeft op de metingen. Dat lijkt wel voor, voor de hand te liggen. Maar toch is dat signaal niet zo heel erg duidelijk. Zijn, uh, en dat wordt ook uh, in de literatuur behoorlijk over ge, uh, gesteggeld, zeg maar. Daar zijn we de meningen behoorlijk over uh, verdeeld. Wij doen daar zelf ook onderzoek aan. Uh, metingen in de stad en metingen in het buitengebied. En we zien daar wel degelijk ook verschillen. Uh, en ja, dat, is ook, dat, dat proberen we eigenlijk ook te begrijpen. Maar wat, die... wat is precies de betekenis van, van die constatering? Dat jullie verschillen zien in meten in het open veld of meten in zelfs maar de nabijheid van, van, van, van bewoonde gebieden? Uh, wat de betekenis daarvan is, is dat uh, als je dan inderdaad wilt uh, vaststellen... of de uh, aarde opwarmt door menselijk toedoen... dat je dan verschillen kunt hebben of je in het open veld meet of dicht bij een stad. Je wil eigenlijk uh, iets weten over de atmosfeer. Over hoe ver de atmosfeer opwarmt. Dan moet je niet heel dicht bij een stad gaan zitten... Want de, Want dan we... de koek, dat je dan hoge temperaturen nou, dan meet? Dan je, ja. ja, dan valt het trouwens, dat is ook wel weer grappig... is dat um, uh, met Nederlandse stations valt het denk ik wel mee met die metingen. Um, in Amerika zijn, uh, is uh, uh, wel bekend hè, dat er metingen worden gedaan bijvoorbeeld op vliegvelden... Uh, dicht bij de uitlaat van een, van een airconditioning. Dus daar staat de hele tijd daar... Uh, de warme lucht uit uh, de uitlaat van de airconditioning... te blazen op de temperatuurmeter of de thermometer. Nou, nou nogal wie dat je een hoge waarde meet? Maar toch valt het met de trend, hè. dus de verschillen van jaar op jaar... als je dat vergelijkt, dus de, de toename van de temperatuur... op een locatie van een verstoorde meting... blijkt niet eens zo heel veel af te wijken... van de verandering die je meet in het open veld. Die dat stijgen is... allemaal gelijk ja, mee. te Ja, redelijk met elkaar op, ja. Dat is toch wel weer grappig dat je dat. Uh, liever je zou zeggen van ja, dat is toch raar. Want je wilt je niet baseren op verstoorde metingen. Ja. Maar als je dat dan. Uh, je kunt dat natuurlijk. Als je die metingen toch gedaan hebt, dan kun je natuurlijk gaan analyseren. En dat uh, blijkt dat die trends toch heel redelijk bij elkaar passen. Dus zelfs als het zo is dat, dat er heel veel meetstations in verhouding. dicht bij gebieden staan die vroeger ja. niet verstedelijk zijn, waren, maar nu wel. Uh -huh. dan nog zou het. Dan, dan, dan, dan lijkt dat mee te vallen. Dat lijkt allemaal mee te vallen ja. en het is maar zeer de ja. vraag of, of de conclusie... en eh, de vraag is ook of die conclusie dan rechtvaardig is dat de aarde opwarmt. Want nou, dat de aarde... Door onder... de mensen bedoel ik. Maar je moet, moet het niet alleen natuurlijk kijken naar metingen eh, zeg maar in de lucht. We hebben bijvoorbeeld in Wageningen, op, dat oude, op het huidige meetveld... ik zeg het oude weerveld, omdat we binnenkort gaan afstoten... daar hebben we ook 30 jaar lang metingen gedaan in die bodem. Ik noemde dat al. En dan zie je dus ook in die bodem tot 20 centimeter diep zie je de temperatuur stijgen met over die periode van met meer dan 1 graad. 1,3 graden over de laatste 30 jaar. En dat loopt helemaal in de pas met de die metingen van de temperatuur in de lucht. Ja. Dus dan kun je moe... En zo'n bodem, als je een bodemmeting doet... dat wordt niet zomaar verstoord door de stad. Want dat in een bodem, dat, voordat die warmte daar indringt... op een diepte van 20 centimeter, dan ben je een paar dagen verder. Dus dan heb je al meer een gemiddeld effect... Ja. Dus ook die bodemtemperaturen stijgen. Ja, oké. Okay. Dus, dus, dus, dus dat loopt allemaal wel met elkaar in de pas. En bovendien zijn die metingen van de, die in de loop op vele plekken op aarde zijn gedaan, uh, dicht bij het oppervlak, zeewatertemperatuur, maar ook luchttemperaturen, die lopen ook redelijk in de pas met uh, temperaturen die je kunt meten of kunt halen uit ja. satellieten. Er verandert wat. Uh, en ook de windrichting in Nederland verandert. Ja. Ja. Nou ja, wind, richting, wind verandert natuurlijk altijd. Maar het lijkt erop dat, uh, met name, dat wij meer te maken krijgen met zuidwestelijke winden. Uh, althans in, het, uh, in de winterperiode. Maar, nou, net afgelopen december natuurlijk niet. Hè, want dat is ook weer de geligheid van de atmosfeer. Hè. Je denkt dat je een patroon hebt... En dat is altijd al een uitzondering. Dus en afgelopen december, december was het... Dissabuid draaide het relatief... in het oosten en bleef daar. Ja, precies. Ja. Maar in januari en februari van dit jaar was het wel weer in die hoek. Hadden we een relatief zachte winter. Maar, maar lijkt het dus wel op dat zeg maar, veranderingen plaatsvinden... in het grootschalige uh, circulatiepatroon van de atmosfeer. En de ligging van hoge en lage drukgebieden. En zoals iedereen die kan zien op de weerkaart op het journaal. Nou. Wat is wind eigenlijk? Ik ben een zeiler, maar dus ik, ik gebruik het. Nou, ik gebruik wind, ja, het. Maar dat, dat ja. is net zoals een auto. Je moet ja. een auto gebruiken zonder dat je snapt hoe het nou, nou precies ja, werkt. We hadden het erover. Eigenlijk is aan, wind is niets anders dan stromende lucht. En dan kun je je afvragen waarom stroomt de lucht? Ja, goede vraag. De, de lucht stroomt dus omdat er de, de drukverschillen zijn. En die luchtdrukverschillen die ontstaan weer door, door bijvoorbeeld verschillen in opwarming. En dat kan iedereen ook waarnemen. Als je, dan kun je op de hele aarde gebeurt dat, maar je kunt dat ook. Uh, uh, Waarin bijvoorbeeld uh, nu mooi, uh, in het afgelopen weekend. Hè, mooie zomerse dag, een bijna zomerse dag, een hele mooie lentedag moet ik eigenlijk zeggen. Uh, veel akkers zijn nog onbegroeid. Hè, daar hebben de boeren nog niet kunnen inzaaien. Wat gebeurt er met die uh, grond? Die ligt er nog kaal bij. De zon kan er goed op schijnen. Uh, Dicht bij het oppervlak wordt uh, lucht warm. Die warm, die lucht, die stijgt op. Nou, die, als die lucht opstijgt, dan wordt er ook lucht aangezogen... aan de zijkanten, bijvoorbeeld van de weilanden. En dus dicht bij het oppervlak gaat er dus ook een luchtstroming ontstaan. En maar, een maar, drukverschil. Maar, maar het drukverschil betekent dat er eigenlijk doordat het iets warmer wordt... Ja. ontstaat een soort overschot aan lucht, moet je dat zo zien? Ja, en dat stijgt Toen, dus op. En dat noem je een hoger drukgebied, dan gaat die lucht omhoog staan. Maar even voor mijn begrip... Dat is dat, thermiek, ja, dat is wat ik is, nu net uh, ja. noem. Maar wij dan, zitten hier uh, in een ruimte, er zijn twee ruimtes aan elkaar. Wij zitten in één ruimte, Er is een dichte deur hier. Ja. Frank, gaat nu staan. Ik ga nu Mo staan, op, ja. Even ja, ja. Hiernaast zit, zit, uh, zit een technische ruimte. Ja. Nu zo, kan het zomaar zo zijn dat het hier warmer is dan daar. Klopt. Wat ja. gebeurt er dan in de ruimte waar wij zijn die wat warmer is? Nou ja, zolang we die deur dicht houden, gebeurt er niet zoveel dan gebeurt het dus in deze ruimte, als het warmer wordt, wordt de druk ook hoger. Oké, okay, maar er ontstaat dus hoge druk hier. Een, een beetje hoge druk. Als hij we ja, een beetje op de ja, springen ja. een beetje druk doen dan ligt ja, het Maar dan wordt het hier warmer. Maar het is hier natuurlijk nooit luchtdicht. Dus op een gegeven moment gaat het dus door die kieren van die deur... gaan de wat moleculen, luchtmoleculen, ontstappen. En dan krijg je dus... Vereffering. Ja, Dat is het mooie u, van de natuur. Als je u natuurlijk een heel klein kiertje zet... Ja. Dan zou het kunnen zijn als die deur een beetje lukt, want het is een geluiddichte deur. Misschien ja. het ook een beetje. Uh, als het goed is, die, is die wind dicht, wind dicht. Dan zou er een beetje lucht uit kunnen stromen. Zou dat kunnen? Ja, ja. Uh, van, ja vanuit, vanuit deze ruimte naar de, naar de buren. Want hier we, we ja. hebben we te veel. Uh, Tenzij de technici warmer zijn dan wij. Daar zitten ze wel met meer mensen. Nou, ze zitten heel rustig uit ja, hun ja, ogen okay, te kijken. De grote <laughs> rust daar. Dat een groep, de techniek moet alles rustig ja. zijn. Dus even, even luisteren of, of iets gebeurt en of we het kunnen horen. Heel zachtjes. Het is toch vooral de deur die ik hoor uh, klank. Ja, maar ik voel, ik voel, wel, ja. ik voel wel luchtstromen. Ja, dat ik kan. voel en, de ja. lucht wegstromen ja. met mijn hand. Ja. Ja. Je voel zou ik... bijna de windrichting kunnen bepalen nu, hè? Omdat het aan één kant... Die is... Ja, maar die komt... Ja. <laughs> ja. <laughs> maar ik voel echt luchtstromen. Dus ja. Er ja. Gaat nu, we, we hebben nu een heel klein hoog- en systeem. En zo werkt het dus. He, dus eigenlijk temperatuurverschillen... Die zorgen voor luchtdrukverschillen. En als gevolg van luchtdrukverschillen... Gaat, uh, komt de atmosfeer... in beweging. Op kleine schaal. Hè, dus in deze ruimte. Of tussen een akker en een weiland. Hè, wat ik net uh, probeerde uit te leggen. Maar het is een soort uitdelen van voedsel? Ik bedoel, er, is iemand, er is een overschot en dat, dat ja, deel je? Ja, ja, dat is, uh, ja. Dat is ook mooi voor de natuur. Hè. Dat is ook een hele fundamentele wet. Hè. Verschillen worden vereffend in de natuur. En hele grote verschillen kunnen niet heel lang bestaan. Want dan gaat dus dat doet de stroming, en in lucht, maar ook water. Die, die probeert dat dan uh, te vereffenen. Uh, maar ja, goed, die zon die schijnt door, hè, als op die akker. Dus die blijft maar opwarmen, dus de thermiek blijft ontstaan. Dus er blijft maar lucht aan de zijkanten stromen... totdat de zon uh, ondergaat. En, uh... Maar wacht, even, wacht even, even, even één tussenstap. In, in deze situatie met twee ruimtes, als wij nu die deur echt open zetten... dan op een gegeven moment is dat drukverschil is weg. Ja, en dan wordt ook dus, de temperatuurverschil. Ja, en dan wordt ook de temperatuur tussen hier en deze ruimte en die ruimte gelijk. Ja. Ja, dat is dan eigenlijk... Dus als je het heel groot de... ziet, dan stijgt er niks ja. meer op en er daalt niks meer. De, ja. lucht, de lucht komt tot rust. de atmosfeer komt tot rust. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dan, dan, dan hoor ik je zeggen, ja, maar dat, je blijft drukverschillen houden. Ja, zolang je dus een mechanisme, mechanisme hebt die zorgt... Hè, zolang de zon de aarde verwarmt... En krijg je, en de zon dat verschillend doet op verschillende plekken op aarde, dan krijg je een luchtdrukverschil. Ja, maar waarom? Kan, waarom? Want en, die nou, aarde in, in, wordt die, even voor mij, De aarde ja. wordt beschenen door de zon. Ja, als je het even pakt op zeg maar een, een stuk van Nederland met een flinke cirkel eromheen, daar, ja. daar brandt die zon in ja. groot lijn even hard. Ja, maar in, nee, is niet waar. Want in het zuiden brandt die hadden dan in het noorden. En wat dat is, immers, onze de, ook de oorsprong van onze seizoenen op de evenaar. Krijgt de, krijgt de aarde natuurlijk veel meer zonnestraling te verwerken. Dat zit dichter aan de zon toe? Ja, ja de, de zon staat hoger aan de, aan de horizon. Dus die krijgt gewoon meer instraling. Dus, en als gevolg daarvan wordt het oppervlak... wordt de lucht dicht bij het oppervlak verwarmd. Een warme lucht stijgt op. En als die warme lucht opstijgt... Ja, dan, dan komt, wordt het dus relatief... bij dat oppervlak krijg je een relatief lage druk. En zuigt daarmee lucht... Van de andere breedtegraden, als het ware aan. De Passaatwinden. Ja. Dus dat, zijn de, dat is de reden waarom de Passaatwinden naar de Evenaar toegericht zijn. En die, die zorgden dus voor dat die lucht uh, bij de Evenaar kan opstijgen. En maar ik, als, ik, ja, ik zie al, uh, als die lucht dan opstijgt, dan, um, dan gebeurt er ook weer wat met die lucht. En die lucht die komt dan op een uh, grotere hoogte waar de druk lager is. En grote hoogte is? Kilometers? Nou ja, ja, bijvoorbeeld op een kilometer. En als de lucht van de, zeg maar, lucht die bij het aardoppervlak 30 graden is in de tropen... die is op een kilometer hoogte nog maar 20 graden. Want die lucht die koelt ook weer af als die opstijgt. En, dat, en als die lucht dan uh, waterdamp bevat... wat meestal het geval is, uh, is, zeker in de tropen... omdat er heel veel waterdamp aanwezig is... op een gegeven gaat dan, uh, wordt die lucht verzadigd met waterdamp... En ontstaan wolken. En dan kun je er dus van op aarde op 500 meter hoogte... heb je in de tropen, heb je wolken. Dan beginnen die eerste cumuluswolken. Typisch die bloemkolen. Ja. En bloemkoolwolken noem ik ze maar. En als ze dan diep stijgen... dan kunnen die wolken wel een hoogte bereiken van 8 kilometer. Maar, maar wolken is water? Is mist? Nou, wolken is uh, zeg maar waterdamp zit er natuurlijk in. Waterdruppeltjes en ijskristallen. Dat, kunnen, dat zijn de drie. Alle fases van water dus kunnen in wolken zitten. En, en, uh, maar het begint dus met uh, uh, warme luchtbellen die opstijgen, die koelen af. die condenseert waterdamp die in die luchtbel zit, die condenseert. Op een gegeven moment, daar komt ook weer energie vrij... waardoor die luchtbel nog weer verder kan stijgen... maar op, op een gegeven moment ook nog weer meer verzadigd kan raken. En zo, zo, uh, uh, ja, zo worden wolken gemaakt eigenlijk, cumuluswolken in dit geval. Wolken worden gemaakt door de lucht die opstijgt, warmte meeneemt en uiteindelijk te veel warmte blijkt te bevatten, want zodra te veel de lucht... waterdamp blijkt te bevatten om zeg maar waterdamp te blijven. Nou gaat die waterdamp die condenseert in wolkendruppeltjes. Ja. En als het dan nachtkouder wordt, dan worden het ijskristallen. En waar bewegen? Want één ding nog, want dan dan gaan we even naar muziek luisteren, want je hebt muziek meegenomen die ook over wolken gaat. Um... Als je op het water zit en je bent aan het zeilen en je ziet, of je bent aan het varen op het water en je ziet wolken in de verte, dan kunnen die wolken tegen de wind in naar je toe komen. En dat lijkt zo volstrekt onlogisch. Die, die, die hoeven niet te bewegen met de ja, wind mee. Ja, nou weet je, nou, ten eerste heb je het effect is dat de wind draait met de hoogte. Dus de wind op grotere hoogte, waar die wolken zitten, die kan een andere heeft Typisch een andere richting dan de wind uh, op aardoppervlak, hè, zo op, op je zel, uh, wat je zeilboot ervaart. Maar bovendien hebben die wolken ook hun eigen dynamiek en hun eigen ontwikkeling. En dat uh, gebeurt niet typisch. Dat kan uh, zeg maar een hoek hebben met, met de windrichting. Dat, dat, mag je even, dat mag je even rustig uitleggen. Want daar, snap, <laughs> dat, daar snap ik echt helemaal geen jota van. Um, want voor mijn beleving bewegen die dingen dus gewoon af en toe tegen de wind in. Ja. Um, nou, een goede vraag eigenlijk. Want nou, weet je, de, wat, wat, het, het hangt ook samen dus met hoeveel uh, warmte. Uh, energie vrijkomt. door condensatie, wat we dan noemen. condensatie van waterdamp in die wolken. Uh, en die, uh, die. waardoor dus. En, en dan uiteindelijk met de omgevingstemperatuur. Uh, zorgt er dan voor. Hoe de, in welke richting een wolk kan groeien. Dus in de verticaal, maar ook in de horizontaal. En ik denk dat dat verklaart. waardoor. de, de wolken een andere ontwikkelingsrichting kunnen hebben. dan. De maar ook in bewegingsrichting. Of? Je, je, ziet, je ziet wolken ja. drijven. Je ziet echt ja. pakketten zeg maar, ja. van wolken. Nee. Ja, maar, maar de wind is. Maar dat, dat, dat is volgens mij ook het effect. dat Wat ik net zei, is dat bijvoorbeeld. het verschil tussen de windrichting aan de grond. en op, gro op wolkenhoogte. kan wel 30 graden zijn. 30 maar je zou toch verwachten dat, dat er ergens een gebied is. waardoor die wolken uit elkaar waaien als het ware? Ja, maar het dat is stil... Dat doen ze ook wel. Als je dat, dat gebeurt ook, met, zeker met die mooie weerwolken, die schaapjeswolken. Als je kijkt als favoriet celweer, niet de uh, hoge winstnelheid, maar ook niet te laag natuurlijk. Nu nee, uh, mag een beetje door hoor. Uh, ja. ja, maar vriendelijke wolkjes in de lucht. Um, ja, wolkenloze helemaal is leuk voor bikiniweer, maar om te zeilen waardeloos. Ja, want je wilt eigenlijk wat, uh, uh, wat variatie dan. Ja. Uh, nee, maar, maar goed, dat, in dat, dat type weer. Um, heb je dus ook een. Uh, zeg maar dat die verschillen tussen die windrichting op wolkenhoogte en aan de grond zo'n 30 graden kan zijn. En als je dan zeg maar de geduld zou opbrengen om naar die ontwikkeling zou te kijken van die schaapjeswolken en van die cumuluswolken. dan bestaan die typisch ook maar 10 minuten en kwartier. En dan zijn ze weer verdwenen. En dan zijn er weer anderen die ontstaan. Dus dat geeft ook al een denkbeeldig effect van, hé, hey, net zat je daar... Ja, je ziet het ook, als je die webcams van, van de ja, Euromast, dan ja, zie je dat die wolken ja, heel snel woepen, ja, de vorm ja, veranderen zo. Ja, maar dan... Ja, ja, dan, ja precies. Maar wat, wat, wat je dan ook heel vaak ziet, is dan zeg maar, de, de wolken die worden ge meer gebracht met het... Uh, met de fronten, met het andere weer wat er aankomt En bijvoorbeeld, vanochtend had je die mooie wolkenluchten, dat was een koufront. Hè, met die heftige bui, heb je vast ook onderweg een bui gehad. En dat het... Ja donkere luchten. Dan kan het heel snel even regenen. Dat is koude lucht vandaag waar we in zaten. Ja, ja, ja, Helder koud. weer dan ook, hè? Ja. Schone lucht. Geweldig. Heel goed voor ons. Uh, ja. Gezonde en, lucht. En, ja, gezonde lucht. Ja, precies. En een mooie lucht ook, hè. Wat ja. voor muziek ja, Johnny Mitchell had je Joni Mitchell? Ik meegang. had een, een liedje... Ja, de, de regisseur had gevraagd om een toepasselijk liedje. Hij zegt van... Ja, je kunt wel een liedje meebrengen... waar je goede herinneringen aan hebt, maar... Um, waarom niet een toepasselijk liedje? Dus ik heb een... Um, Liedje van uh, From Both Sides Now, bij Johnny Mitchell. Dat is een nummer uit 1969. En dat begint met het uh, prachtig beschrijven van wolkenluchten. En dan gaat het vervolgens over in andere aspecten van het leven. Bert Hotslag, hoogleraar Meteorologie van de Wageningen Universiteit... is mijn gast in Kazeloenen. ice cream castles in the air and feather canyons everywhere I've looked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 Zulovski-achtige windmachine, geloof ik, in de achtergrond. Ja. Op zoek van... De zingende zaag. De zingende zaag, ja. ja. Bert Hotslag, hoogleraar meteorologie. Je um, moet me heel even bijpraten wat, wat nou precies de, de bijzondere aspecten waren. Want we hebben er voor een deel ook doorheen te praten. Maar met z'n tweeën. <laughs> wat, wat dit liedje nou zo bijzonder maakt voor jou? Nou, het is een mooi toepasselijk liedje. Uh, wat over wolken gaat. En ik draai dit liedje uh, in de pauze van een college... waar ik dan geef over wolken... En om de student weer een beetje bij de les te krijgen. En om even een ander gevoel te geven uh, uh, over wolken. En eigenlijk zijn wolken natuurlijk fantastisch om naar te kijken. Hè. Dat, uh, zeker in Nederland. Hè, wat dat betreft zijn wij natuurlijk uh, we prachtige luchten. Ja. Um, je kunt ook zeggen, we, ja, die, die wolken verstoren vaak de zon. Hè, dat we minder zonneschijn hebben. Maar we hebben wel een prachtig uitzicht. In allerlei vormen. En dan... Mensen die uh, in Griekenland wonen, of in de Middellandse Zeelanden, die moeten dat dan vaak zonder wolken doen. Dat is toch... Terwijl, we een fantastisch landschap boven de kim hebben. De technicus die vroeg net, die zei... Uh, en dat vond ik eigenlijk wel een goeie... hoe gek is dat eigenlijk dat als je dichter bij de zon komt... hoe hoger je gaat, dat het dan toch steeds kouder wordt. Ja. In de atmosfeer. Ja. Terwijl je het omgekeerde zou mogen verwachten. Nou, dat is... wat. wat ja, nou, daar heeft hij op zich gelijk in. Er zijn... In de bovenste luchtlagen is de temperatuur heel erg hoog. Omdat daar de uh, straling van de zon zo krachtig is... dat die bovenste luchtlagen, er worden moleculen geioniseerd. Er worden ionen, die, die laten hun elektronen los. Dat noemen we dan ook weer de ionosfeer. En dat is eigenlijk heel belangrijk trouwens... voor de, het, um, de transmissie van radiogolven. Zo is die laag daarboven ook ontdekt. Toen de radiopionieren oh. He, nou dus, dus de reden oh, van, die kon opeens, opeens met eenvoudige met, zenders opeens Australiës nachts ontvangen. Ja, exact. Of Indonesië. He, het was dat, dat weer ja. kaatsen tegen ja. zo'n hele ja. hoge schil ja. van de aarde. Ja, de ionosfeer. Dus daar zijn de temperaturen relatief hoog. Maar daar is de druk zo laag. Ik bedoel, dat, dat is al hoge temperatuur. Maar er waren met een hele lage, hele lage druk. Omdat het zo ver van de aarde staat. He, 100 kilometer hoogte of zo. En maar, dan kun je dan vraag je ja, waarom is dan de druk dan gemiddeld maar, bij de aarde dan relatief hoog? Maar druk betekent luchtmoleculen? Ja. ja. Gewoon en, als je veel moleculen hebt dan heb je een hoge druk. Maar omdat dus, er zo weinig luchtmoleculen zijn, is er, wordt er eigenlijk niks verwarmd? Er uh, zijn er maar re relatief weinig. Dus die zonnestralen schieten er zo doorheen... zonder ja. dat, dat ja. je daar, als, nou, als, als ja, je als mens daar ja. zou rondwandelen... wat natuurlijk niet kan, maar als je daar, daar nou ja, onbeschermd rondloopt, wat dan? Ja, nou, astronauten moeten zich daar wel degelijk beschermen... als ze door die lagen gaan. Omdat ze een hele intensieve zonnestraling krijgen. Maar dik insmeren, met factor ja, 5. Ja, de... ja, maar goed, ja. ja. Zoiets allemaal achter glas, zeg maar. Ja. Ultraviolette straling die ze uh, niet moeten, op hun huid moeten krijgen... Was, was Bert Holtzlag een, een jongetje die thuis in de tuin uh, uh, regen zat op te vangen en te meten? Eigenlijk niet. Die, die, uh, dat weer, zeg maar die belangstelling voor het weer die heb ik pas eigenlijk relatief laat, uh, nou, ja, eigenlijk relatief laat uh, ontwikkeld. Hoewel mijn vader die, uh, een boer, was een boerenzoon... Uh, en die hadden het wel altijd over weerregeltjes en over, over wolken. Dus dat beïnvloedt je dan wel. En wat zijn weerregeltjes? Nou, dat je, de, zeg maar, nou, nou, meer van dat je aan, aan, de, aan, de, aan de wolken die voorbij komen kunt zien, of een, een schatting maakt, hoe het weer zal, uh, zich zal ontwikkelen voor de komende dag. Maar jouw vader was ook iemand die met allemaal van, van die leuke ge, uh, ge, gezichten en Ja, ja. Precies, ja, ja, ja. Noem, noem eens wat? Nou, die, die geloofde dus ook altijd heel sterk in het. Uh, in de volle maan. En volle maan, mooi weer. En daar geloven heel veel mensen in. Maar, maar dat is, is, helemaal soort, hè? is dat Is dat bullocks? Wat is bullocks? On onzin, ja, ja, Onzin. Ja, nou ja, dat klinkt alweer heel hard. Maar is ik zou zeggen, er is niet zo heel veel reden om dat nou aan te nemen. <laughs> dat dat, dat nou een goede uh, regel is. En, en weet je, het probleem is mensen die, die worden altijd bevestigd. Omdat ze alleen maar kijken als het optreedt. En dat is ook bekend, hè, met het weer. Dus de, de, de, als je maar alleen kijkt wanneer je de met volle maan... oh, nou is het weer mooi weer, het is volle maan... dan, dan gaat dat vanzelf goed. En dat geldt natuurlijk in de wetenschap niet. Dan moet je het altijd tellen en dan blijkt dat heel weinig... Uh, maar uh, veel gezegden en wijsheden blijken niet te kloppen? Of het ja, dan als, dan als het nou, tussen... nogal wat die niet kloppen, maar er zijn er nog genoeg die wel uh, kloppen, hè. Dus um, Ja, en die vogels hoog in de lucht zitten met de zwaluwen. en dan het heb je veel thermiek en convectie, dus dat gaat het wel goed. In de tweede uur, als jij er niet meer bij bent, dan ga ik met de luisteraars praten oh. over het weer. En wat ons aardig leek is om dan eens te praten over. Uh, dit soort weetjes en gezegden en dat soort dingen. Want volgens mij circuleren ontzettend veel van dat soort uh, kreten. Ja, ja. um, Denkhuizen de Almanak uh, is toch ook altijd uh, goed in geweest om uh, ja. dat soort dingen. Ja, dus als... nou, maar Denkhuizen de Almanak, he, dat, die, die baseert zich dan toch heel sterk op uh, klimatologie, noemen, zoals we het noemen. Dus als je weet wat het gemiddelde weer is over 30 jaar. En dan heb je, zeg je gemiddeld in, Neer in Nederland. Uh, regent het 900 mm per jaar. Nou, dan heb je al een hele mooie schatting. En dan, nee, nee. En dan heb je dus per maand is dat dan iets van 70 mm. Maar als ik zeg, uh, mor uh, morgen zal het hetzelfde weer zijn als vandaag. Hoe groot is de kans dat ik het dan goed heb? Nou, dan heb je een behoorlijke kans. Dat is? Behoorlijk? Nou, ik denk iets van 60 procent. Oh. En eigenlijk geldt dat voor morgen ook, als we de verwachting voor morgen bekijken... En ik weet niet of je op hebt gelet, maar in feite is het um, eenzelfde soort. weer. Bijna, bijna hetzelfde uurtje dus, warmer geloof ik. Nou, ja. Maar voor donderdag wordt dan wat een hogere warmte, ja. een hogere temperatuur verwacht. Dus en dan, voor dan die dag gaat het verder verbeteren. En hoe, hoeveel, dus dan procent, ga je mis. hoeveel procent van de voorspellingen kloppen globaal? Nou, weet je, dat hangt er dus ook van af. Wat vind je goed? Wat vind je de verwachting goed? Als je nou, als ik zeg, ik vind morgen is het een temper, wat zal het zijn, uh, 14 graden. En het blijkt 15 graden te zijn na afloop. En dan kun je zeggen, nou, 15 is niet zo heel veel afwijkend van 14. Vinden we dat nog goed? Nou oké, okay, laten we dat goed weken. Dan haal je 80%. 80%. Dat is al mee een eer. Maar, als, maar, nou... maar als, ik dus, als ik gewoon iets heel doms doe op korte termijn, en ik zeg of uh, ik, ik gewoon ogen dicht morgen zelfs vandaag heb ik ja. 60% heb ik sowieso ja. Op mijn dan je, ja, ja, ja. En, dan termijn is het wordt het. Persistentieverwachting. Maar als, je, als we dus kijken naar een weersverwachting. En naar de kwaliteit van een weersverwachting, dan willen we ook altijd verbeteren ten opzichte van de persistentie. Van het weer wat sowieso. Um, wat je sowieso kunt weten. Omdat het. Uh, met de aanname dat het hetzelfde blijft. Maar Snap het... je Dus je stelt je als doel. Dat de ja. verwachting moet dus beter zijn. Dan, dan de aanname dat het weer hetzelfde blijft. Maar zit er nou of veel verschil in kwaliteit tussen, tussen, uh, tussen. de verschillende commerciële aanbieders? Want We hebben in Nederland alleen maar commerciële aanbieders, geloof ik. Nee, uh, publiceert ook een weerbericht op haar website. Uh, en die wordt ook voor een deel gecommuniceerd op de publieke omroep. Als ik het goed heb, maar dan weet ik trouwens niet zeker. Dan moet ik, dat hou ik even in het midden. Uh, maar je kunt niet. Ja, op op leest Erwin Kron nog steeds het weerbericht... van het verzorgd tot Ja, het, maar, maar het kan het ook doen? zijn dat het via weer online komt. Daar wil ik niet mee. Nou, kijk, die wereld is behoorlijk in beweging geweest. Hè. In, die, in die zin ook wat turbulent dat uh, geweest. Dat lijkt weer wel, als, ja, precies. Ja, uh, ja dat is grappig. Daar hou ik me dus eigenlijk niet zo mee bezig. Maar... Uh, ja, en je hebt de Consult weer online en weathernews. Die, die geven allemaal weerberichten uit. En als je dan kijkt naar de... Uh, de nou ja, er is wel eens gepoogd om een kwaliteitsvergelijking te doen. Maar dat is eigenlijk heel lastig om dat goed op te zetten. En niet alle bureaus willen ook aan meewerken. Uit angst? Heeft, nou, eigenlijk willen ze... Uh, ik weet niet of het angst is, maar meer uh, van... Uh, ja, dus ik weet het eigenlijk niet. Dus, dus, de, de medewerking was er niet. Er zijn wel mensen bijvoorbeeld... tijd is uh, dat geprobeerd een ja, paar geleden. jaar geleden. Ja, een jaar of vier geleden is haapeliteit ja. op stuk gelopen. leek mij wel een aardige exercitie om dat te doen. En eigenlijk zou je dat ook willen in deze tijd. Hè? Ik bedoel, als je nou uh, verwachting maakt... van wat dan eigenlijk ook van het weer... maar als je zo'n weersverwachting maakt... dan moet je ook bereid zijn om de volgende dag... een verificatie te doen. Dus een... een, een, een, een Toetsen doen hoe goed je verwachting was. Wat gebeurt er met de gegevens die jullie meten in Wageningen? Wat wij doen met die metingen, uh, nou, wij gebruiken het eigenlijk dus, we zijn een universiteit, dus we doen die meting ook vooral om onze studenten, zeg maar, verwantschap bij te brengen over hoe je metingen doet en wat daarbij komt kijken. En de typische meting die we doen, die gebruiken wij voor ons onderzoek. Bijvoorbeeld die temperatuurtrend uh, in de bodemtemperatuur van de laatste 30 jaar. En dat heeft niemand anders in Nederland geanalyseerd. En dat is dan consistent met de luchttemperatuur. Dan kun je, geeft dat weer vertrouwen in maar de temperatuurmeting. De wind, de, de, de windsnelheid, de windrichting, de temperatuur, dat zijn zaken. De... De specifiek vochtigheid, de vochtigheid. Vochtigheid, dat soort geeft die, die, die publiceren jullie op je website. Ja, ja die die kan, allemaal... dan kan iedereen elke, uh, uh, zeg maar de laatste 10 minuten staan daar weer op. Iedereen kan erbij. Als je naar onze website gaat, dan uh, kan iedereen het weer in Wageningen live volgen, zeg maar. En met grafieken. Maar niet alleen temperatuur, maar ook wind en neerslag natuurlijk. Maar ook straling van de zon. Warmteuitwisseling met het oppervlak. Al dat soort grote dingen. Maar, maar ook zeg maar wat jullie nu gaan doen. Het meetstation wordt verplaatst. Er komt ja. een nieuwe. Het oude meetstation dat blijft voor een deel staan... om te kijken wat er gebeurt met die stad. die daar ja, dat, staat. dat zouden we wel heel graag willen. Dat we in ieder geval die temperatuurmeting kunnen handhaven. Op de oude plek zodat we zeg maar een langjarig verschil kunnen gaan meten tussen uh, het oude veld en het nieuwe veld. Maar ik weet niet zeker of ons dat lukt. Want dat hangt er vanaf hoe snel daar gebouwd gaat worden. En nu, nu zit er een beetje de klad in die nieuwbouw. Het kan al uh, een tijdje duren. Het kan al een tijdje duren. Dat hoop ik dan eigenlijk maar. maar uh, dus je dat... hebt ook wel eens iemand rondgestuurd met een fiets met alle ja. ja. Om gewoon eens te kijken, van wat, wat gebeurt er nou in zo'n stad qua warmte? Ja, ja, dat is in, met name in Rotterdam en in Arnhem en in Tilburg. Er zijn metingen verricht met die bakfiets. Uh, ja, eigenlijk een bakfiets volgestouwd uh, vol met apparatuur. Weer met temperatuur, wind en vochtigheid. Maar ook uh, met allerlei straling, dus Want als je er met een, uh, door de stad loopt en of fietst... dan krijg je natuurlijk niet alleen... Zeg maar de zonnestraling op je dak, eh, op je lijf, maar ook eh, straling van alle kanten van de gebouwen. En we wouden ze in kaart brengen hoe hoog dat is, hoe groot dat is. En dat, eh, nou, dat heeft behoorlijke bijdrage. Eh, aan de temperatuur en aan het, aan het uh, ja, welbevinden van de mens in staat niet. Vaak ooit uitgeleerd als het om het weer gaat. Nou, ik denk het niet. Nee zo fascinerend dat het zo simpel lijkt, maar toch zeker ook weer nu je daarover vertelt, denk ik, het is zo gecompliceerd eigenlijk. Ja, ja. ja. ja en dat is dus dus ook, volledig uh, begrijpen, is dat ondenkbaar? Ja, maar volledig begrijpen zou je ook... Nou, ondenkbaar, ja, wat is... Ligt er mij iets over? Wat ik nu net vertel over die... Uh, dat metingen uh, die in de stad uh, hogere waarden aangeeft, dat begrijpen we wel. Maar de details daarvan, dat, dat is natuurlijk weer... De, uh, en hoe dat nou precies samenhangt met de zeg maar materialen van die in een stad worden gebruikt. He, bijvoorbeeld, maakt het nou heel veel uit uh, of je die bakstenen gebruikt of beton... of dat die gevel is be begroeid met uh, groen ja. of juist niet? Dat zijn allemaal vragen die wij, uh, die wij eigenlijk willen in kaart willen brengen. Volgend uur wil ik praten over de, de, de wijsheid die bij het weer horen. En uh, je kunt nu alvast bellen op 0800 1121, dat is ons telefoonnummer. Of twitteren: uh, kazeluna of Dumosch. Dan vissen we dat er allemaal keurig uit en gaan we praten over de, de weetjes die je over het weer hebt. Uh, en ik wou tot slot even vragen... Zullen we nog één keer... Want ik vraag me af... Het is hier met een beetje geluk nog warmer dan straks was. Ja, yeah, en de CO2-concentratie is ook aanmerkelijk hoger, denk ik. Want dat, dat ja, maar we? Zitten, ja, we zitten. Ik heb de meter niet meegenomen, had ik eigenlijk moeten doen. De CO2-meter? Ja. ja. Zullen we even één keer kijken of we nog, of, of de deur nu geluid, <laughs> geluid maakt? Als ik me openroep. En dan wil ik even heel hartelijk danken dat je hier was, Bert Holslag. Uh, even een keertje... Luister nog. Nee. Maar ik... Het is al vereffend, Frank. Het is alweer vereffend? Ja, ja. Het, is alweer het is alweer voorbij. Het moment is ja. alweer daar. <laughs> ja, He, wat naar, wat jammer dan. Wel een leuk experiment trouwens. Ja, ik voel wel windstroom. Dat wel. Ik voel het wel. De grootste schreeuwers krijgen Want de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde decentheid voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio Berg. -Ik. Radio Berg, het radiostation voor Berg. Radio Ber Uw gastheer Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Eh, dames en heren, hartelijk welkom Radio Berg. Eh, we beginnen even met een korte, eh, kort bedrijfsnieuws door Peer van Eersel. <tied> Uh, de, de kiloknaller heeft klachten gekregen dat ze een te, te beperkt assortiment hadden. Ja, ze hadden alleen half omgehakt, hè? Ze hadden alleen half omgehakt. En uh, ze zijn daarom uh, met een lijst gekomen van, van een uitbreiding van het assortiment. Ik zal hem even kort voorlezen. Kun je even je keel uh, schrapen? <coughs> Ze zijn ook begonnen met wintervlees, zultvlees, pekelvlees, gesprengd vlees, sprengvlees, tonvlees, bussenvlees, blikjesvlees, spoelingvlees, kookvlees, smoorvlees, ragoet, uienvlees, paasvlees, rookvlees, rookspier, wild, wildbraad, hazenvlees, hertenvlees, reevlees, hazenstoofsel, regenbraad, hertenbout, hazenpeper, kippenvlees, een hoentje, gerlaarst en gespoord, soepkip, Kippenboutje, hoendenbouwt, spek, buikspek, rugspek, aardappelspek, eikelspek, doorregenspek, doorwassenspek, ladeerspek, ladeersol, rokspek, zultspek, een zijdespek kunt u ook voor terecht bij de kiloknaller, een hasjespek, zwaard, spekzwart, zwoord, zwoord, een zwoordrol, paardenvlees, paardenbiefstuk, paardenrookvlees, dan hebben ze been, soepbeen, knarsbeen, knars, kluifbeentje, kluif, bot, merkbeen, merkpijp, hakvlees, schijngehakt, Kap, kapseltje, kalfsgehakt, hache. Kapseltje, dat vind ik lekker. Ja, kapseltje kan je ook voor, bij de kiloknallen. Oh. Moet je wel van tevoren bestellen. Oké. Okay. Kalfsoester, bal, soepballetje, vleesballetjes, frikadel, frikassé, kipkap, worstvlees, worst, vleesworst, rookworst, rundworst, runderworst, knakworst, braadworst, servlaatworst, leverworst, leverbeuling, gansleverworst, meelworst, zakworst, erterworst, truffelworst, grotworst, grotworst grotbeuling. Hé, hey, dat hebben ze ook weer. Grotbeuling. eerlijk. Metworst Reuzelworst, pekelworst, bloedworst, bloedbeuling. Och, heerlijk. Echte bloedbeuling. Gelderseworst. Oh, dat vind ik niet lekker. Beuling, pens, bloedpens, rolpens, zozijs, vink, hoofdkaas, oh, kaas. hoofdvlakken, geperste kop, kalskop, lamskop, vet, aangewassen vet, binnenvet, rundervet, kalfsvet, liesvet, reuzel, reuzelvet, droopvet, droopsel, smout, varkensvet, spek... Vet, herspenbout. Dan hebben ze ook nog in een apart schap liggen bij de kiloknaller vleesextract, vleessap, vlees jeugdju, vlees vlees jeugd jus, dril, lil, gelei, botvril, kalfsdril en kalsgelij. En dan uh, de, de plank daarboven, daar vindt u de blikjes pastei, pâté, levenpastei, ganslevenpastei, paté de volgra, vleespastij, vleespastei, kippenpastei, hoendenpastei, hazenpastij, hazenpastei, penispastei, hertenpastei, konijnenpastij, Gelentine, vars, longenmoes en de nierkoekjes zijn op. Oh, dat is jammer. Ik begon echt lekker trek te krijgen in nierkoekjes. Ja. Dus dit is het uitgebreide assortiment van de kiloknaller nu. Ja, in een kort uh, bedrijfsbericht nieuwsje. Nou, dames en heren, dat uh, maakt de boel denk ik voor vandaag wel uh, mooi rond. Uh, het was weer een bomvolle uitzending. Het zit er weer op. Wij We gaan op. naar Beeks. Wij gaan naar Beeks. Althans, ik ga naar Beeks. Nee, jij blijft toch ook nog even, of niet? Ach, jij, wat heb jij dan straks? Een interview, toch? Ja, Dan kun jij er ook gewoon bij zitten. Misschien nog voor, voor de schoolkrant? Zo ja, een Belgisch meisje. Oh ja, nou, ik, ik ga even... Uh, ik, uh, ik moet even wat doen, oh. Achter. Okay. Dus ik uh, misschien kom binnen en anders zie ik je wel bij Beeks. Ja, dat, wel... dat was een goede uitzending. Ja, vond ik ook. Uh, dus alle zieke bergheikenaren beterschap en alle gezonde bergheikenaren. Kom op! Tijdje. Je kunt nou dat, uh, dat meisje dan naar binnen sturen. Of nee, wel die... Ja, dan, heb ik, dan maak ik er nou even tijd voor. Is toch de hele eind hier naartoe gekomen? Ah, dag. Dag, hallo. Meneer. Dag. Hoe gaat u? Goed. Ik ben uh, Lieve Hoesting. Ah, Toons Wormberg. U bent Toons Wormberg. Ja. Ach, wat leuk dat ik u nu in Sint echt zie. Hè? Dat is toch altijd plezant om mensen uh, ja, ja. <laughs> nou, echt in de ogen te kunnen kijken. Ja. Ik geniet erg van uw programma. Oh. is echt enig. Dank je wel. Ik luister zo vaak ik kan. Ja. Uh, jij moet een interview houden over de schoolkrant? Ja, eens? dat klopt. Um, ah, ja. Ik zit nu in het uh, zesde jaar. Ja. En um, nou ja, ik, moest, ik werk al een tijdje voor, uh, voor de schoolkrant en ik wilde het een of ander weten over uh, radio maken. Nou, ik zou zeggen, uh, steek van wal, ik heb niet zo heel lang. Want ik, moet ik zal het, het kort denken. houden. Ja. Ja. Um, meneer Sporenberg, ja. hoe lang maakt u al de radio? Och, meisje, meisje. Dat is al zo lang dat ik radio maak, dat, is, ja, dat, dat weet ik bijna niet meer zo lang. Zeg maar zeker uh, 25 jaar. Dat is, dat is ook wel te horen. Het, het is echt. U heeft zo'n radioervaringstim. Weet je, dat klinkt oh. daar doorheen. Dat u al 25 jaar bezig bent. Nou, ja, nou dat is een uh, gro 25 groot compliment, uh, lieve. Jaren. Al bezig met haar. En vindt u dat nog altijd plezant? Is dat nog steeds dat u elke dag naar uw werk gaat met veel plezier? Ja zeker. Zeg maar. Ja zeker. Dat is iedere dag echt weer een feestje, hoor. <laughs> Ja, dat, ja, dat is echt. Uh, dan dat kom je binnen ook, in de studio. He? Ja, klinkt dat wel? Ja, ook, absoluut. Oh. Dat plezier ja. en die. En die, uh, die ervaring, dat, dat hoort er gelijk. Oh. Daarom, denk ik dat, dat, daarom denk ik ook dat u zoveel luisteraars heeft. Hè? Nou, maar goed. Dat zou heel goed kunnen, Nog toch. Plezier. Nou, en of hoor. Daarin. Maar u doet dat niet alleen, hè? Dat de radio -naker. Nee, ik heb wel wat mensen die mij daar enigszins bij uh, af en toe een handje helpen. Dat maar het niet... zeg maar, het, het, het, het, het, ja, hoe moet ik dat nou aan, aan zo'n jong meisje uitleggen? Het, het cirkelt om mij heen, zal ik ja. maar zeggen. Ja. Ja, dat... Misschien kun je dat ook wel horen, erin. Ja, dat, dat. maar ik hoort toch ook wel dat... U heeft wel een grote vinger in de pap, zeg maar, toch? Ja, ik heb... U bent uh... wel degene die beslist over um, de onderwerpen die daar... Precies, er ja, komt een opening. heel stuk hoofdredactioneel werk bij kijken. Dat kan ik begrijpen. En meneer, meneer Van Eersel? Die. Uh... Die is toch ook. Die. Die werkt hier ook, toch? Dat, die maakt deel uit van het uh, team, ja. Dat is een soort sidekick. Ja, dat, dat is een, een heel, hele goede... Ja, dat is altijd handig om dat te hebben, hè? Tuurlijk. Heet, als uh... het iets van optreut, een ja. sidekick. Oh, nee. En die is nu weg? Die is... Ja, die, die, die, zodra die weg kan, dan uh, wil die weg. Ja, dat, dat is, uh, is niet jammer zo... van zijn uh, instelling, natuurlijk. Maar, uh... Die is niet zo gedreven als u? Nee, nee, nee. Nee, nee dat valt ook wel te horen, dat hoor. Dat valt wel dat te, valt ja, te, ja, wel ja, te ja, horen, ja. Zo'n ja. Ja, ja, ja, ja, ja. sidekick... Om... Vraag oh, maar toch... rustig, vraag rustig ja. oplossen, hoor, lieve. Ja, ik, ik moet toch wel zeggen dat ik het nu wel een beetje vreemd vind dat ik hier zit. Ik ja? ben een beetje verlegen van wordt dat. Oh, dat is hier helemaal niet nodig. Wordt u vaak herkend op straat? Uh, nou. Bij de slager als u bijvoorbeeld moet bestellen, dat mensen u gelijk herkennen. Nou kijk, je moet natuurlijk zo zien. Ik, ik, daar ben ik niet op uit en. Uh... Dat is, is helemaal niet uh, wat mij... Uh, het gaat om het radio maken. Precies. En niet om de roem. Nee. Nee, nee. nee, dat is nee, heel goed. Nee, nee, nee, nee. Dat, zegt wie... me niks. dat zegt me niks. Nee, dat is heel goed. Echt. Mensen bij wie het om de roem gaat, dat, dat houdt meestal snel op. Hè. Precies, dat is vergankelijk. Hè? Ja, heel, heel vergankelijk. Terwijl radio, dat blijft bestaan. Ja, absoluut. God. Nou, je hoeft je niet je verlegen te voelen. Ik blijf, ik blijf toch gewoon een beetje vreemd in orgo. Um, het is alsof ik je al jaren ken. Ja, nou, dat gevoel heb ik nou ook. Ja, als ik een dochter had uh, willen hebben, dan zou... Uh... Nou, dat vind ik wel heel vriendelijk dat u dat zegt. Dank u wel. Alsjeblieft. Ah, de, oh, de vragen. is oh -oh. dat ik bijna vergeten. <laughs> um, um, um, um, even kijken naar. Oh... Aan welke criteria moet een onderwerp voldoen om in uw uitzending te komen? Nou, ik zou zeggen dat toch het onderwerp minimaal moet voldoen aan de eis, dat die uh, van nieuwswaarde en van belang is voor de luisteraar. En een, een zekere amusementswaarde, amusementswaarde mag het hebben waarde. natuurlijk. Maar de mensen moeten daar uh, met plezier naar luisteren... en tegelijkertijd ja, op een objectieve manier geïnformeerd worden... over de dingen die zich afspelen in Bergrijk en omgeving. Ja, dat is wel maar, een lange zin. Ik heb toch niet helemaal mee kunnen nou, schrijven. Nou, zeg anders maar zo. Kwaliteit. Kwaliteit. Dat is echt... Uh, kwaliteit. Nummertje één. Kwaliteit. Kwaliteit. Die bewaak ik dan. Die bewaakt u. Ja. Nou. Oh, en meneer uh, Sporenberg. Ja, lieve. Ik had nog een vraagje. Ja. Wie verzorgt uh, de muziek in uw programma? Uh, dat, Erg uh, mooi. Ja. ja is dat gelukkig? Uh, ja. Het uh, technische gedeelte van de muziek draaien is uh, uh, in handen van uh, Tetje van Lieshout. Tetje. Tetje van Lieshout. Tetje van Lieshout. En. Uh, het heeft een erg goede smaak, moet ik zeggen. Ja. ja. Dat, dat, uh, misschien, uh, wil je wat uh, horen misschien? Ach, dat leek me enig. Tijdje, heb jij eens even een leuke muziek... voor een uh, vriendelijk, leuk, mooi Belgisch meisje. Op de prongelmarkt, op de prongelmarkt... kun je het een en het ander vinden. Je moet onder de boven... Langs de brug, vind die verzin uit de brongelamart, op de brongelamart. Je zoekt denk je is Op deze jeeën, negen, tju, favorollen ze, het. Op deze jeeën, negen, tju, favorollen ze, Een kreupele commode en een heel af. Een perspot met de spegel, een spegel, een pan en een plumeau. Een hoek de veugelkooien of een achtercut parie. Een vrouwenbroek met puppen Wat en de slag op sortie. Die kopzoten zijn oh. mij ook een beetje zwaar gevallen. Dat zijn we ook heerlijk. Echt waar. <laughs> Want ik blijf het dan zo geweldig vinden dat ik nog hier ja. in die studio met u... Lieve, ik vind het ook, ik het ook geweldig dat je hier Eéni. bent gekomen. Ja, nou. Ik vind ik zit te praten met je alsof ik een verloren dochter na jaren terug hier heb aan ja, mijn thuis. En ik moet daar ook een beetje zitten. <laughs> Meneer, hoor. Deze... <laughs> ik ben nu helemaal emotioneel. Je bent de dochter die ik had willen hebben. Och, meneer, maar dat. En dan had ik je misschien gehad, en dan was die smeerlap van de hey, eerste. natuurlijk weer te de jaren gegaan. En ben ik blij dat ik je niet heb, maar ik mis je zo. Oh, Eigenlijk al mijn hele leven. Wilt u me even <laughs> ik... vasthouden? Heel graag. God me, maar even Mag ik met zo... mijn hoofd op je schootje liggen? Natuurlijk, ja, maar dat. <laughs> ik hou zoveel van jou. Oh, nee. uh, dat u, ja. Ongelooflijk. Dit moet je maar niet in de school zetten. Nee, natuurlijk. Uh, nee. Uh, nee, dat ga ik zeker niet doen. Hoe komt dat nu zo dat u zo verdrietig bent? Uh, u moet niet meer huilen, ik ben toch nog hier. Ja, maar je gaat ook weer weg. Uh, nee. Ik. Ik ga weg. Waarom gaat u nu weg? Ik kan het niet meer aan. Oh. Oh, dat is wel nieuw. Maar, meneer? Meneer? Dat is toch heel vervelend? Meneer, komen. komen zij nog terug? Of is dat nu afgelopen? Ze moet, moet nou weer in de bus naar. Zij erg overstuur. Ach. Nou, misschien kunt u tegen hem zeggen dat ik, dat ik wel een weekje wil komen logeren. Of zo. Of dat we een keer naar Bobbejaanland gaan samen. Hartstikke leuk is dat. Kent u? Ja, Bobbejaan, dat is, met die, uh, dat is een soort uh, Six Flags. Maar dan uh, op zijn Vlaams. <laughs> ik wilde echt niemand aan het huilen maken. Dat is niet de bedoeling. Ik kom... Ja. Ja, maar dan ga ik nu even wat eten. Ik ga nog zo'n kopstoot drinken, denk ik. Maar dan kom ik volgende week terug. Is dat goed? Ja, oh, dank u wel. Dank u. Oh, en geef meneer, meneer Spormer mijn groeten over, hè? En ook van Eersel. Doe maar wel.